OMA gaat ervan uit dat de prijzen in 2013 blijven dalen. DSW geeft dit voordeel door aan de klanten... waardoor de premie voor volgend jaar gelijk blijft. En DSW verwacht dat andere verzekeraars dat ook doen. Wel stijgen het eigen risico en de aanvullende premies. Eerder verwachtte minister Schippers nog... dat de zorgpremie 20 euro per jaar duurder zou worden. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland... ging zelfs uit van een stijging van 100 euro per jaar consumentenvertrouwen in Duitsland blijft in oktober stabiel. Volgens onderzoeksbureau GFK is de stabiele arbeidsmarkt goed voor het vertrouwen. Ook leiden de lage rentes op spaarrekeningen ertoe dat Duitsers makkelijker geld uitgeven. De afgelopen drie maanden daalde het consumentenvertrouwen. GFK verwacht dat consumenten in Duitsland dit jaar 1% meer uitgeven dan vorig jaar. Consumenten in Duitsland zijn wel somberder geworden over hun eigen financiële situatie. Dat komt volgens GFK door de oplopende inflatie. Daardoor zou de koopkracht kunnen afnemen. Groot-Brittannië moet een strafrechtelijk onderzoek instellen... naar het oliebedrijf Trafigura. Dat zeggen Amnesty International en Greenpeace... in een rapport dat ze vandaag aanbieden aan de Verenigde Naties. Trafigura huurde zes jaar geleden het schip Probo-Kowala... en vervoerde daarmee giftig afval vanuit Amsterdam naar Ivoorkust. In dat land werd het afval gedumpt. Het is nog steeds onduidelijk welke gevolgen het gif... voor de gezondheid van de inwoners heeft. Trafigura werd vorig jaar in Nederland veroordeeld... tot een boete van 1 miljoen euro...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 Een ah, beweegtgecage informatie. Fielen staan nog op de A1, Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge 7 kilometer. Op de A8 vanaf Zaandam naar Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 2. De A13 de laag richting Rotterdam 3 kilometer bij Delft Zuid. De nasleep van een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt de Bergseplein 3 kilometer. En de laatste op de A28 vanaf Zwolle naar Amersfoort voor het knooppunt Hoeverlaken, 2 kilometer.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Een tuchtcollege voor bankiers is kortzichtig. Liefdesbrieven van Jozef Goebbels onder de hamer. Wie zonnepanelen wil, moet oppassen. Er wordt van alles op de maak gegooid. in de hoop dat je heel snel uh, winsten maakt. En dan uh, met de winsten weer vandoor gaat. Dat noem je dan in de energiewereld een cowboytijd. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Jan Kees de Jager, de demissionair minister van Financiën... gaat onderzoeken of er een tuchtcollege moet komen voor de financiële sector. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer... om, ban om de bankiers eet meer gewicht te geven. Contact nu met Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance. In Amsterdam zit hij. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed idee. Matig. Uh, dat je iets moet doen om, om naleving en regelgeving af te dingen, dat denk ik wel. Want er zijn nu wat codes opgesteld, onder andere Code Banken, Code Maas heet die. Ja, ja dat is allemaal heel erg vrijblijvend. Ja. Uh, daar worden ook geen sancties aan, aan verbonden als je het niet naleeft. Maar zelf denk ik dat het uh, aanpakken van problemen aan, aan de bodem, hè, bij de bankie zelf, maar een deel van het werk is, uiteindelijk moet je ook kijken naar welke prikkels die bankiers krijgen om bepaalde prestaties te leveren... van de aandeelhouders ja. en de Raad van Commissarissen. Maar die kennen we, dat zijn de bonussen. Nou, dat valt in Nederland heel erg mee. Er is een, een vrijuitnekkig misverstand dat Nederlandse bankiers hoge bonussen krijgen. Een deel van de bankiers, met name de mensen die handelen... en de uh, fusies- en overnamespecialisten, die kunnen forse bonussen krijgen... maar die hebben dan eigenlijk helemaal niet zoveel te maken met het uh, particuliere publiek. Het beeld dat een bankmedewerker in Nederland een bonus krijgt... Klopt niet. Die krijgt 10, maximaal 15% variabele beloning over zijn salaris, afhankelijk van zijn prestaties. Ja. Maar het verhaal dat de, de tafereel die je in Londen en New York ziet: dat topbankiers met, met tientallen miljoenen buiten staan aan het eind van het jaar. Dat hebben we in Nederland naar niet. Nee. Maar goed, dat is wel het beeld, namelijk dat de bankierswereld niets heeft geleerd van de crisis van 2008. En daarom staat die Tweede Kamer ook zo op haar achterste benen en wil ze zo'n tuchtcollege. Ja, dat is allemaal geweldig. En er zijn inderdaad dingen fout gegaan in de financiële sector. Met name in Amerika, waar, waar uh, er veel minder maatregelen waren om de consument te beschermen. Dat is Nederland toch al aanzienlijk beter geregeld. Daar is inderdaad ook op het allerlaagste niveau in de organisaties met hele sterke bonusstructuren gewerkt. Ook een lokale verkopen van hypotheken kregen een laag en een hele hoge als die veel hypotheken verkocht. Ja. Maar dat, dat fenomeen ken je in Nederland niet. We hebben nu provisieverboden gekregen. Ja. Je mag niet eens meer op basis van provisies hypotheken verkopen. De klant moet zien wat hij voor het advies betaalt. Ja. En daarmee voorkom je natuurlijk al een heel groot deel van de verkeerde praktijken. Met andere woorden, ja. die, die, die komen bijna niet voor in Nederland. Veel minder. Kijk, we hebben ook in Nederland de voekenpolis gehad. Ja. We hebben in Nederland aandelenlies gehad. Ja. En bij die aandelenlies zag je ook dat de verkopers van die producten Inderdaad, forse prikkels kregen om te gaan verkopen. Maar dan moet je niet die mensen een eten laten afleggen. en ze vervolgens voor een tuchtcollege slepen. Je moet je afvragen: willen wij als organisatie. en vindt ook de toezichthouder het goed. dat mensen met dit soort prikkels. ertoe worden aangezet. om particuliere klanten dit soort producten te gaan verkopen? Ik denk dat je dat probleem moet oplossen. Hoe? Oh. Nou, door bijvoorbeeld. Uh, uh, inderdaad, dat een raad van commissarissen. zich afvraagt: hè, als je het hebt over duurzaam uh, uh, verdienmodel, een duurzaam bedrijfsmodel uh -huh. waarin je snapt dat als je nu mensen tot hun oogballen vol stopt met verkeerde producten... en dat gaat over drie of vijf, over tien jaar fout... Ja. dat dat dan niet een duurzaam bedrijfsmodel is. Maar er zijn toch allerlei checks en balances al aangebracht. De autoriteiten de financiële markten, uw voormalige werkgever... Ja. die heeft ook veel meer macht gekregen. Zeker Klopt. bij het verstrekken van hypotheken. Die kijken voortdurend over schouders van banken mee. Die Brekelt moeten staatjes ja. uh, inleveren. Ja. Die banken klagen steen en been dat ze niks meer mogen. Dus uh, waar hebben we dan dat tuchtcollege voor nodig? En waarom wil de jager dan ook nog eens een keer... dat de AFM nog meer macht krijgt? Nou ja, dat, dat is de vraag. Ik denk ook dat hier een, uh, ook wel een politiek dansje wordt gemaakt... van we moeten die Kamer iets geven, want die vraagt erom dus doen we het maar. De, de keerzijde van nog meer regels is... dat uh, je het ontwijk- en ontduikgedrag daarmee nog weer verder uh, aanmoedigt. We hebben in Nederland altijd een systeem gehad... van een betrekkelijk open stelsel van regels, open normen... Uh -huh. waarin marktpartijen zelf moesten bedenken hoe ze het zouden willen invullen. Daarmee krijgen ze ook meer verantwoordelijkheden. Ja. We zien helaas wel dat in een aantal gevallen dat de afgelopen jaren niet goed is gegaan. Dan zul je, uh, dat zal via de rechter of via andere mechanismes, zal dat gecorrigeerd moeten worden. Maar het ja. allerbelangrijkste is dat de beleidsbepalers bij die instellingen zich heel goed realiseren. Dat als zij verkeerde producten wegzetten, als zij te agressief gaan verkopen, dat ze zich uiteindelijk zelf in hun voet schieten. Ja. Alleen het duurt zo lang in Nederland voordat je een beleidsbepaler, een commissaris of een lid van de Raad van Bestuur, daadwerkelijk aansprakelijk kunt stellen. Dus dat zou je moeten regelen in plaats van zo'n tuchtcollege? Nou, ik denk dat een tuchtcollege... Um, tuurlijk, er zijn altijd individuele adviseurs... Uh, die hele domme dingen doen, die toch uh, nou ja, wij spreken... het geld van de klanten zelf gaan beheren... of, of toch een, kopietje, een vals kopietje van een paspoort instoppen. Dat zou je altijd hebben. Neemt even het voorbeeld van DSB. Daar uh, kregen uh, de adviseurs hele vergaande bevoegdheden... om. Hoge kredieten te verstrekken. Uh -huh. Omdat dat natuurlijk op korte termijn leuk was voor uh, de verlies-winstrekening van meneer Scheringa zelf. Want die moest zijn voetbalclub, zijn museum en alle andere hobby's uh, financieren. Ja. Maar natuurlijk zaten, zaten die verkopers fout. Maar bovendien zat het echt fout. Want daar was gewoon geen goede leiding. Nee. Als zo'n tuchcollege er nou toch komt. En daar is het wel alles schijn van gezien uh, de ja. oproep van de Tweede Kamer. Wat zou dan de sanctie zijn die zo'n tuchcollege zou kunnen opleggen? Nou, wat ik, wat ik begrijp uit de pers is dat je mensen tijdelijk uit een beroep kunt zetten. Dat je ze een beroepsverbod kunt geven. Het is uh, toch een vrij beroep, bankier, of niet? Nou ja, maar dat je kunt zeggen: je, je, je, je raakt je dan raakt je kwijt. Dan wordt er gezegd van. als jij een veroordeling van dat terugkleedje aan je broek hebt, dan mag je niet meer. Wij een in Nederland geregistreerde financiële instelling werken. Juist. Goed, tegelijkertijd hoor je in de bankenwereld ook uh, de, de klacht. Althans, bij consumenten hoor je de klacht, wij krijgen geen krediet meer. En bij de buitenbankwereld hoor je de klacht, we willen op zichzelf dat krediet wel geven... maar we hebben zoveel regels waar we aan moeten voldoen tegenwoordig. We moeten zoveel reserve in kas houden, dat we dat niet meer durven doen. Zou je daar niet gewoon eens wat beter naar moeten kijken? Met andere woorden, een nieuw stel spelregels met elkaar afspreken. Nou, het, het is inderdaad waar dat, dat, met name onder de druk van de toezichthouders er heel veel extra eisen zijn gekomen op het gebied van gedragstoezicht. Dus welke krediet geef ik aan welke klanten? Dan geef ik geen moeilijke derivatenconstructie aan een woningbouwcorporatie. Uh, ook voor de hypotheken zijn die regels enorm aangescherpt. Daarnaast zijn banken natuurlijk ook uitermate risicomijdend geworden... vanwege de economische crisis. En het is inderdaad zo, als in het dossier maar een klein foutje zit... dan komt de toezichthouder langs en die geeft een bekeuring. Dat, dat is echt een, een worsteling waarmee de banken zitten. Ja. Wat je altijd ziet is er zijn dingen fout gegaan en dan denken we het op te kunnen lossen door er meer regels tegenaan te gooien. Ja. En die regels ga je invoeren juist op het moment dat het al slecht gaat met de economie en de financiële sector. Ja. En je haalt dus ook verantwoordelijkheid weg bij die financiële instellingen. Ja. Ik zou ervoor pleiten om die verantwoordelijkheid daar te liggen waar die hoort te liggen ja. bij de ondernemersleiding en er wel voor te zorgen dat er goede counterfeeling power is, maar dat niet op elk dossier... op elke millimeter een toezichthouder begint te nee, Want dat, dat is de angst van de VVD, dan wordt het een administratieve uh, kluwe. Uh, hebt u kinderen trouwens? Tot slot? Ik heb drie kinderen. En als die aan u vragen, papa, maken wij ooit nog een keer... zo'n financiële crisis mee als nu? Uh, dan zeg ik dat ze meegaan maken. De mens, de menselijke natuur, is uh, betrekkelijk... Uh, uh, nou ja, maar laat ik het zo zeggen. kort van geheugen. Uh, kort van geheugen. En uh, wij zijn oude mannen, wij kunnen ons nog een jaar of tien, Dan vijftien je... de crisis herinneren. Ja. Maar mijn kinderen van 16 hebben niet gevoeld hoe het is dat de koers onder je voeten wegzakken. Nee. Uh, dat je je huis moet verkopen. Dus over 30, 40 jaar gaat de volgende generatie gewoon, ook met een gestrekt been, weer dezelfde fouten maken. Terugcollege of niet? Terugcollege, toezichthouder, orthodox verleeuwen, uh, nou of niet. Het gaat weer een keer gebeuren. Fijne dag.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 Wie zelf zijn energie wil opwekken, dames en heren, stuit op een muur aan regels. In het Hoge Noorden hebben ze daarom een energiecorporatie uh, opgericht... een opgericht, Power, als ik het goed uitspreek. Doel, de energie teruggeven aan de burger. Sander Bartling ging kijken. En als wij nog op het dak gaan ja, nee, dan en dat ze geven het teken. ons van nu in één aan... dan ja. kunnen ze ook nog wel twee ophalen. Wat wij zitten naar nou, buiten nog wel even aan ja, te sluiten. Te het raam gaat open, de poppen... Die moeten even opzij geschoven worden. En dan zie ik twee hoofdjes verschijnen boven de dakgoot. En dan wordt die op die rails gelegd die daar al klaar liggen. Die al gemonteerd zijn op het dak. En het is een kwestie van uh, aandraaien en aansluiten. Er kwam een initiatief van een van de bewoners hier in de straat. Die zei van, kunnen we met z'n allen niet uh, samen zonnepanelen op ons dak uh, laten zetten? Dat vond ik zo leuk om dat ook samen te doen. Dat, dat geeft ook uh, een extra boost aan, aan zo'n uh, initiatief. Maar ook als er problemen zijn, dan kan je altijd zeggen van... hoe zit het met jou en hoe doen, hoe doen jullie dat en uh, hoe kunnen we dat samen oplossen? Een jaar geleden begon Grunniger Power energie op te wekken. Het idee om... Burgers te helpen van consument tot producent te worden. Het is fijn dat burgers succes kunnen helpen. Nu heeft de energiecorporatie meer dan 3000 leden. Als ik het goed weet, hebben we denk ik meer leden dan alle politieke partijen van heel Groningen samen. Peter Breithaupt is de directeur. Omdat die maart zo pril is. Veel burgers weten nog niet veel af van de techniek. Nou ja, wat krijg je dan? Dat noem je dan in de energiewereld een cowboytijd. Er wordt van alles op de markt gegooid. in de hoop dat je heel snel winsten maakt en dan met de winsten weer van doorgaat. Dat ligt 20, 25 jaar op je dak. En moet ook het rendement opleveren. Koop alsjeblieft geen crap. Er komt weer een zonnepaneel. Het ziet er heel makkelijk uit. Je zet zo'n ding op je rails. En achter zit een, zit een draad. Ja, die een stroomdraad. Die zet je gewoon in serie. Ja. En dan heb je een plus- en een mindraad die naar de omvormer gaat. En die sluit je daar weer op aan. De omvormer, wat is dat? Dat is, uh, dat, uh, dat is dat kastje die, die ervoor zorgt dat jouw stroom omgezet wordt in 220 volt. Maar je zou zeggen, een kind kan er was doen. Je koopt zijn omvormen, een paar panelen en dan doe je het zelf. Dat uh, raad ik wel af. En waarom? Nou ja, er zijn mensen die weten niet uh, hoe, hoe ze het moeten doen. En, en dan gaan ze er een, uh, een kroonsteentje tussen doen en dan brandt de boel af. En ja, die cowboy tijd hadden we ook gezien in Italië en Duitsland 10, 15 jaar geleden. En de al die kopers zijn uit de markt verdwenen. En daar hebben wij gezegd: laten we maar beginnen direct al met de fatsoenlijke catalogus. En, en ja, je krijgt zeker goedkopere aanbiedingen dan zelfs die korting die wij als gunnige Powerleden met een installateur hebben uh, uit onderhandelen. Oppassen met goedkope aanbiedingen, dus en niet te hoge verwachtingen koesteren over het rendement. Want uiteindelijk is zonnestroom nog nauwelijks goedkoper dan grijze stroom. Dus waarom zou ik dan eigenlijk niet gewoon bij mijn huidige energieleverancier blijven? Mijn oma zei het vroeger al. Als je wil dat iemand iets niet doet, of een bedrijf geen goede dingen doet... dan hoor je dat niet te kopen. Natuurlijk, als je denkt dat een de kolencentrale goed is voor de wereld... dan moet je vooral bij die mensen kopen. Ja, dat, dat kan je uitrekenen. Dan zie je welke winsten van deze bedrijven worden gemaakt. En daar is op zich niks mis mee als je zou zeggen... ik ga dat ook weer herinvesteren in een, een transitie... die we met z'n allen als burgers graag willen. Echter, als je ziet dat een Nuon is verkocht aan Vattenfall in Zweden... een groot kolenbedrijf. En je hebt Essent die aan RWE is verkocht... een nog grotere kolenbedrijf in Europa... Um, en dan vraag je je af waar die dividendes naartoe gaan. Gaan die weer terug naar die mensen in Groningen? Ik denk het niet. Ja. En die van nu wel? Daar staat statu statuteer in dat onze winsten moeten worden hergebruikt voor duurzame projecten in de regio. Het is een wens van, van burgers uh, zich in feite weer uh, achter één doel, een heel duidelijk doel. Te, ...te bewegen. En je ziet eigenlijk weer een, een, een herbezinning van groepen... ...die in een sociaal-geografische ruimte iets met elkaar willen doen. Kijk het voorbeeld Duitsland. Daar zijn nog 700 nutsbedrijven. Die gaan in hun stad, in hun gemeente iets goeds doen. Zijn die niet economisch? Die zijn zwaar economisch goed bezig... Amerika kent 2000 energiecoöperaties. Daar weten wij we hier weinig van, maar deze corporaties leveren goede diensten lokaal. Ze zijn herkenbaar, die mensen weten wie wie is. En op die manier maak je toch in feite ook weer een lokale stabiele economie mogelijk. We willen graag als energiecoöperatie in feite het oude nutsbedrijf van Groningen weer worden. En dan op duurzame lijsten geschoten. Nederland is doorgeschoten, Duitsland heeft nog steeds 700 nutsbedrijven. En die waken hartstikke goed. En ik denk dat is het voorbeeld dat we kunnen volgen. Morgen, wie zelf zijn huis bouwt, heeft kans dat het bouwbedrijf gratis meehelpt. En dat doen ze omdat zij graag willen leren van ons. Uh, hoe je van aanbodgericht bouwen naar vraaggericht bouwen kunt gaan uh, werken. Hoort u morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks liefdesbrieven van nazi Jozef Goebbels onder de hamer. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Mart Smets. Ineens kwam dat verhaal van die filefuik en die man die daarin was gereden weer boven. Toen al, een jaar geleden, kon een normaal mens nauwelijks zijn of haar gevoelens kwijt... toen die enorme waslijst aan ontsporingen van die Michael erg bekend werd. Hij spoorde niet... Zijn hele bestaan werd gestut door een crimineel en zelfs asociaal gedrag dat nauwelijks te tolereren was en ook nergens te verbeteren of te bestraffen viel. Als je een jaar na datum nog eens hoort waarvoor Michael R. al dan niet opgepakt was, hoe vaak zijn puur afwijkend gedrag al niet door justitie was opgemerkt en hoe hij, zonder dat hij zich er hoegenaamd over bekommerde, steeds weer direct vrijkwam en dan rustig opnieuw begon met zijn ontsporingen, dan verbaast dat. Benzine met gestolen nummerplaten rijden... de boel belazeren, medeburgers oplichten... ruzie maken met de politie... dat was voor hem allemaal heel gewoon. De fuik was een ongelukkige vondst van de betrokken dienders. Mensen die geen geweten hebben... die welke leefregels dan ook aan hun laars lappen... en die een spoor van vernieling nalaten... ...die mensen geven waarschijnlijk ook niet om hun eigen leven. Dat had men in moeten zien toen men tot die draconische maatregelen overging. En ja, deze mensen moeten toch, omdat wij in een rechtsstaat leven, verdedigd worden. Goed verdedigd worden. De advocaat die deze man heeft verdedigd, staat in een wijdse spagaat. Dat kan niet anders. Hij onderkent toch ook welk een ontzettend ontspoorde boef Michael R. is. En toch legt de advocaat de schuld van het dodelijk ongeluk bij de politie. Om dat te doen heb je of durf nodig... of je moet briljant zijn of je moet ziende blind zijn. Maar toch, de advocaat stond op en zei wat hij zei. Michael R. heeft toegegeven 30 jaar lang zonder rijbewijs te hebben gereden. Met de toevoeging, spijtig maar waar. Dat zegt alles. De betrokken rechters dienen hier hun werk goed te doen. En, hoe krom het ook klinkt, onze maatschappij moet ervaren... dat ook gevaarlijke, asociale wezens recht hebben op goede juridische bijstand. Dat doet even pijn, maar het hoort wel in een rechtsstaat. Spijs, morgen het van Koos Good place to be. Miles Martins, happy hour. De vier zit in de klok, 10 uur 24. Het is, uh, u luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Duizenden papieren van een jonge Jozef Goebbels... gaan overmorgen onder de hamer. Een Amerikaans veilingshuis biedt de geschriften... schooldocumenten en zelfs liefdesbrieven van de nazi-propagandist aan. Geschatte waarde, meer dan 200.000 dollar. Historicus Willem Melching schreef eerder een boek over Goebbels... en is historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nieuwsgierig naar de inhoud van al die documenten eigenlijk? Uh, ja, het is altijd interessant natuurlijk als je van dit soort mensen iets uh, terugvindt. En uh, we weten dat hij heeft vanaf 1923 uh, dagboeken bijgehouden. Ja. En dus hij, we weten dat hij veel schreef, dat hij goed kon schrijven. En uh, ja, dit vult als het ware een, een gat... Uh, vlak voordat hij lid wordt van de nazi-partij. Mm -hmm. Dus ja, daar kun je, je kunt dingen uit zijn persoonlijk leven achterhalen. En, en wat waarschijnlijk interessanter is, uh, hoe zijn denken zich ontwikkeld in die jaren. Ja, Dus het is historisch van betekenis om hier kennis van te nemen? Ja, ja want Goebbels is uh, binnen het nazi-gebeuren natuurlijk toch heel hoog. En um, hij is een van de weinigen die zo ontzettend veel papier heeft achtergelaten. Ja. En dat maakt hem, uh, maakt hem op twee manieren heel erg interessant. Ja. Volgens het Veilingshuis uh, dat de stukken onder de hamer brengt... doemt uit de papieren het beeld op van een romantische jongeman... die tekenen vertoont van antisemitisme, zelfzucht en controledwang. Nou, daar, heb je die papieren niet voor nodig, denk ik dan? Nee, dat is ook niet zo bijzonder eigenlijk. Hè? Nee. Voor, wat zal het zijn, een 16, 17-jarige jongen... ten tijde van de Eerste Wereldoorlog... Die te veel uh, Duitse Romantische schrijvers heeft gelezen. Exact. Maar wat, wat hij uh, uh, wat hij in die jaren doormaakt, is een, een, en dat is wel interessant voor historici en, en anderen. Een ontwikkeling van uh, Duits nationalistisch. Dan is hij een tijd in, uh, in Rusland geïnteresseerd, in het communisme. He, er is net een revolutie geweest. En dan uh, krijgt hij een bekering, zo, zo uh, beschrijft hij het zelf ook, naar het nazidom. Ja. En dat is een, een ontwikkeling... Uh, een, uh, ja, een ontwikkeling die heel veel jonge lui in die tijd hebben doorgemaakt. Ja, en dus ook interessant om daar kennis van te nemen. Hij heeft dat opgeschreven, ja. Exact. Er zitten ook liefdesbrieven tussen. Ja. Nou, de, de, de aanblik en het stemgeluid van de man doet mij nou niet meteen uh, vermoeden... dat het een enorme rokkenjager was, maar ik geloof dat ik daarmee uh, ernaast zit. Hè? Ja, daar, daar heb ik mezelf ook over verbaasd toen ik me in hem ging verdiepen... een paar jaar geleden. Dat hij, uh, hij moet een, een, een uh, bijzondere persoonlijkheid zijn geweest... Want je ziet dat die uh, voortdurend mooie en vaak ook wat rijkere vrouwen om zich heen verzamelt. En dat was natuurlijk toen hij minister was niet zo moeilijk, want hij was heel belangrijk en hij besliste over de film. Ja. Maar uh, ook in zijn jeugd, toen hij eigenlijk zo arm als een kerkrat was, van een, een, een studiebeurs moest leven van helemaal niks. En dat hij er toch in slaagt om uh, voortdurend op de foto te staan uh, met allerlei leuke meisjes. Ja. En dat voor een, hij was ook nog licht gehandicapt uh, aan een van zijn benen dus... En hij heeft, ja, wat een kippenborst zou kunnen noemen... geen, geen bodybuilders gestalt. Hè. Nee, dus van hij, dat moet, zou hij moet iets bijzonders hebben gehad, dat ja. is, dat is uh, zeker. Ja. En dat blijkt uit deze uh, brieven dan ook weer, ja. ja. Nou, is het, uh, is het ook zo, dat als ik goed ben geïnformeerd... dat hij ooit ook iets met een Joodse vrouw zou hebben gehad... of wie die stapel verliefd was? Ja, ja hij had een, uh, een van zijn... Uh, ...serieuzere vriendinnen. Hij is voortdurend verliefd... ...maar een van de wat serieuzere. Uh, daar blijkt op een gegeven moment dat zij uh, niet helemaal Joods is... ...maar ik meen half Joods is. En dan maakt hij het dus uit... ...omdat dat slecht is voor zijn politieke carrière. Hij is inmiddels dan tot het uh, antisemitisme bekeerd... Ja. Uh, uh, zit in, in, in, de, ja, in de kringen van de natie, uh, begint hij wat uh, op te vallen. Ja. En dan maakt hij dat dus uit. En dat is een welbewuste keuze ja. uh, voor zijn politieke carrière. En dat is ja, ja. Daar, dus, daar dus, dus uit dus niet alleen romanticus, maar toch het, het berekenende en het opportunisme ja. aan hem, dat had de, de voorrang, zou ik maar zeggen. Ja, nou, dat zit bij hem. Je zou kunnen zeggen, het is een soort kruising. hij is romanticus, hij wil zich ergens voor interesseren... en het maakt hem eigenlijk niet zoveel uit waarvoor. He, vandaar eerst zijn enthousiasme voor de Sovjet-Unie... en later voor Hitler. Maar ja. hij wil zich ergens instorten. Tot. En dan is hij ook volstrekt opportunist. Tot slot, kort, uh, er is er natuurlijk altijd bij dit soort stukken... weer een uh, storm van kritiek. Namelijk Holocaust-overlevenden in de Verenigde Staten vinden... dat je geen geld mag verdienen aan dit soort natievoorwerpen... en dat je bovendien uh, het risico loopt dat ze terechtkomen bij, bij, uh, bij neonaties. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik een beetje kinderachtig. Kijk, als je een oude uniformen handelt, kan ik me nog voorstellen. Maar dit is gewoon wetenschappelijk interessant materiaal. Ja. En het blijft ook, uh, als ik de persberichten goed begrijp, uh, ter beschikking van wetenschappers. Ja. En uh, ja, daar kun je alleen maar blij zijn dat het bewaard is. En ja. dat als iemand er uh, 60 jaar lang netjes op gepast heeft, dan mag hij er ook wel wat geld voor verdienen. Wel een melding, historicus. Ik dank u wel. Ja hoor. Einde van deze uitzending, want het is half elf. Snel door nu naar lijn 1 naar Naida. Goedemorgen. Hi Sven, goedemorgen. Nou, het is vandaag een thuiswedstrijd voor ons, want we staan dicht bij huis. We zijn gewoon in onze eigen mediastad Hilversum. Hilversum leidt de laatste maanden onder excessief uitgaansgeweld. Ja, en volgens burgemeester Broertjes zijn het incidenten. Maar daar denken de burgers anders over. Maar dat na het nieuws met Dorot Megen. Radio 1 Het NOS-journaal. Het eerste stuk van de metrotunnel onder het EI in Amsterdam... is zonder problemen aangekomen bij het Centraal Station. Het onderdeel met de naam Wendy... verbindt het noordelijk deel van de metrolijn met het Centraal Station. Duw- en sleeboten moeten het tunneldeel nu naar de juiste plek vervoeren. Volgens de gemeente gaat alles volgens planning. Consumentenvertrouwen in Duitsland blijft in oktober stabiel. Dat komt volgens onderzoeksbureau GFK door de stabiele arbeidsmarkt. Ook wordt er makkelijker geld uitgegeven... door de lage rentes op spaarrekeningen. Afgelopen drie maanden daalde het Duitse consumentenvertrouwen nog. De winst die zorgverzekeraars dit jaar boeken zal bijna onmaatschappelijk hoog zijn. Dat zei Chris Omer van zorgverzekeraar DSW vanochtend op Radio 1. Oorzaak van de winstexplosie is de sterke daling van de kosten voor geneesmiddelen. En Omer verwacht dat die prijzen in 2013 blijven dalen.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 Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida, Aurangzef. Hilversums tuig slaat weer toe. Stappen in Hilversum nog bloediger. Hilversum is Turks tuig zat. Politie grijpt in bij uitgaansgebied Hilversum. Ja, zomaar wat nieuwsberichten van de afgelopen weken. Belangrijkste boodschap? Het gaat niet goed in Hilversum en de gemeente heeft het niet onder controle. De vraag is natuurlijk of dit helemaal waar is. Is er in Hilversum zoveel meer aan de hand dan in vergelijkbare plaatsen? Elke stad heeft toch wel eens last van opgefokt uitgaansvolk en een burgemeester doet het dan niet snel goed. Hoe het ook zij, feit is dat Hilversum onder het vergrootglas van de media ligt. Wordt de hele kwestie van Hilversum gehyped? Of verandert Hilversum echt in het gouda van het gooi? Burgemeester Pieter Broertjes heeft de ondankbare taak dit in goede banen te leiden. Wat moet hij volgens u doen? De zweep erover of zich niet laten opfokken door al die media aandacht? Dit is Lijn 1, welkom. We staan hier voor het gemeentehuis in Hilversum. Verandert Hilversum in het Gouda van het Gooi? Wat moet volgens u burgemeester Broertjes doen om de rust te doen terugkeren in zijn stad? Bel 0800 1121. Mail naar lijn1 apenstaartje ntr of stuur een tweet naar Hekje Lijn 1. U kunt natuurlijk ook ouderwets naar de website. Lijn1.ntr.nl En de eerste tweet is al binnen. Die is van Bart Willems. Hij zegt, zijn jullie nu lui of dom? Het land in mensen. Hilversum, jullie dachten we zijn naar Druten geweest en we gaan nu uitrusten. Nou Bart, niet helemaal. Want of je het nou gelooft of niet, soms is Hilversum zelf het nieuws. En dat is nu zo. Burgemeester Pieter Broertjes zit hier in de bus. Welkom. Uh, meneer Broertjes, wat is er nou aan de hand in Hilversum? Er zijn inderdaad vreselijke incidenten geweest. En uh, ja, dat heeft voor ons aanleiding, is voor onze aanleiding geweest om nog weer eens heel hard aan de slag te gaan. Om die veiligheid voor de bewoners en vooral in het uitgangsgebied, in het centrum, te verbeteren. En zo hebben we dus besloten dat er meer politie op straat komt. Meer beveiligers. Dat er camera's worden opgehangen per 1 oktober. Wat een, een hele snelle actie is geweest. Want er is, uh, nou ja, daar hebben we maar vier weken de tijd voor gehad. En, uh, en zo proberen we dus uh, dat gevoel van veiligheid weer terug te krijgen in de stad. Ja, u zit nu al meteen bij de oplossingen. Dat is goed betekent dat u uh, vooruitdenkend bent en meteen denkt aan de oplossingen. Maar hoe is het zo ver gekomen? Want de afgelopen twee maanden, als we een beetje kijken... minstens acht berichten over Hilversum, waarvan één rectificatie. Negen artikelen in twee maanden in de Telegraaf. Uh, uw eigen oude klant de Volkskrant schrijft erover. Kortom, er is toch wel iets aan de hand... Ik zeg ook helemaal niet dat er niks aan de hand is. Dat hebt u mij niet horen zeggen. Er is van alles aan de hand. Maar ik vind wel dat de, dat de berichtgeving in de media op, de hol, op hol geslagen is. Als u het over Gouden hebt... daar hebben we vier jaar later te horen gekregen... via het Argos VPRO-programma... Mm -hmm. dat er veel minder aan de hand was dan het toen gesuggereerd werd. Nou, ik hoop niet dat het over Hilsum over vier jaar ook zo duidelijk wordt. Maar eerst wel duidelijk dat er uh, gehyped wordt, vind ik. Ja. Maar, want die incidenten hebben niks met elkaar te maken. Dat zijn allemaal individuele incidenten. Maar ze zijn er wel en daar moeten we mee dealen. En daarom hebben wij dus... Uh, Keihard gewerkt om te zorgen dat die oplossingen... die ik zojuist ja. besprak, dat die er komen. En dat, en dat we dus ook met, met de bewoners en met de horeca... en met de portiers en met de mensen die daar elke ja. dag en nacht zitten... Dat, ...verbeteringen dat aanbrengen. Dat het gehypt wordt, hè? dat heeft u eerder gezegd. Daar gaan we het straks verder over praten. Er zitten twee bewoners. Een van de bewoners die in de bus zit... ...is ook raadslid van de Partij van de Arbeid hier in Hilversum. Sami Akroe. Sami, het stond in alle kranten. Afgelopen vrijdagavond is jouw broertje tijdens het uitgaan... ...hier in Hilversum in elkaar geslagen. Dat was verschrikkelijk. Gelukkig is hij nu weer thuis. Uh, nou, jij komt uit Hilversum, zit hier in de gemeenteraad. Is dit een incident of is dit het nieuwe Hilversum? Nee, ik denk dat hier nog steeds sprake is van een incident. Uh, kijk, volgens mij, uh, zoals Pieter Broertjes net heeft aangegeven... Is er de, wordt er inderdaad gehyped in de media over uh, allerlei incidenten die dan... Uh, ja, dus de media uh, heeft het gedaan, jongens? Nee, dat nee, is nee. Het nee, wel weer een nee, hele snelle conclusie. Nee, absoluut niet. Maar om um een voorbeeld te geven, de twee Turkse broers... Uh, uh, die in alle kranten verschenen, die uh, een meisje hebben lastiggevallen. Uh, nou ja, in die zaak blijkt er bijvoorbeeld ook een aantal dingen mis te zijn. Dat meisje bleek, bleek niet helemaal de waarheid te hebben gesproken. Maar goed, het werd... Klakkeloos overgenomen. Sami, jij woont in Hilversum. Ja. Hoe lang woon je al ja. in Hilversum? Ik ben hier geboren en getogen. Ja. Is er dan niets veranderd in jouw beleving in de sfeer van uitgaan? En dan wil ik het even van jou weten. Niet jij als, als, als gemeenteraadslid, maar gewoon Sami die ons hele leven in Hilversum woont. Nou, wat u van mij krijgt te horen is alleen maar uh, de, de Sami die al zijn hele leven in Hilversum woont. Uh, en wat dat betreft uh, zie ik natuurlijk wel veranderingen en trends uh, in Hilversum, dat het geweld uh, de afgelopen jaren is toegenomen. Uh, en, en, en dat wil ik ook absoluut uh, uh, niet ontkennen. Uh, alleen wat Pieter Broertjes net heeft aangegeven, er is wel enigszins sprake van een hype. Want ja. uh, de feiten kloppen gewoon vaak niet. Ook in de zaak van mijn broertje, uh, uh, uh, die dan in elkaar is geslagen uh, op, op het kruifkoord. Uh, Daar was dan eerst sprake van uh, um, uh, het neersteken. Uh, in, in, in zijn geval. Nou, dat is. Uh, okay, maar uh, hij is in elkaar geslagen. Hij is in elkaar geslagen. En iedere keer dat je in elkaar wordt geslagen, is één keer te veel. Ja, maar wat ik, in, wat ik maar wil aangeven, is, is, is het feit dat hij in elkaar is geslagen. Maar dat er in de kranten staat dat hij is neergestoken. En dat is een uh, wezenlijk verschil. Uh, nou ja, het doet uh, allebei pijn, ik het doet, snap het wezenlijk verschil doet alle, even niet. Het, het doet, is misschien, is nee, het fout, hij is in elkaar geslagen, niet neergestoken? Nee, nee, nee. kijk, het doet allebei pijn, maar uh, het een klinkt erger uh, dan het okay. ander. Uh, en, en wat ja, dat betreft wil ik dan ook zeggen seven. dat er een hype... Uh, maar Vund, ik wil nog wel even terug naar die media... Het is helemaal niet zo... U constateert uit mijn woorden dat de media het gedaan hebben. Dat zeg, nee. ik, dat zeg nee. ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat er wel nu door bepaalde media... met een vergrootglas wordt gekeken. Nou, en dan zeg ik ook in Leeuwarden en in Dordrecht... en in Rotterdam en Amsterdam gebeuren al die dingen... die horen ja. bij een stedelijke ontwikkeling. Maar het gaat erom dat de gemeentebestuur en de politie dat die er uh, accuraat op reageert. Nou, ja. dat, dat zijn we aan het doen. Maar daar hebben we ook even tijd voor nodig. Die, die ontwikkelingen die kan je niet in één dag keren. Daar, heb je, daar moet je daar elkaar heb je weer even voor goed hard. voor op scherp Dat zetten. is zo. Tegenover u, burgemeester Pieter Broertjes, zit Christine Jekel. Christine, welkom. U woont al uw hele leven in Hilversum. U nou, bent een echt... Ik woon hier 36 jaar. Ja, nou, dat is lang. Nou ja, goed. <laughs> uh, nou, wat ik vind, en dat is dat... Uh, het heeft zich <coughs> eerst bij ons in de buurt... heeft zich dat. Eigenlijk gemanifesteerd hè, door jongeren die zich indronken. Veel overlast in de wijk veroorzaakten. Waar ook veel aanhoudingen zijn geweest. En uh, vooral bij mij in de buurt op de kinderspeelplaatsen. Daar dronken de jongeren zich in. Ja. En op de ene plaats had je geen last. En op de andere plaats had je heel veel overlast. Ik zelf ben heel veel in het dorp altijd geweest. En mijn vriendin woont op kerkenlanden en dan fietste ik door het dorp over de groesteen naar huis, want dat is de, kost, de kortste weg. Mijn vriendin is helaas. Ja, Groes opgelegd. is het uitgaansgebied hier, in Jovensen. Ja. Uh, maar ik zal je zeggen, volgens mij, en ik kan het mis hebben, maar de jongeren drinken zich thuis in, of in het dorp in, maar dat is nu een, uh, een verbodsgebied geworden om in te drinken. Ja. Dus ik denk dat de jongeren zich thuis in drinken. Voelt u zich nog is. veilig? Kunt u uh, nog uit met uw vriendinnen? Nee, hier in Hilversum ga ik de groes niet meer over. Wij geen van alle. Ik ben bijna 60 En ik, vind het, uh, ik ben geen bankvogeltje, want ik ja. ga overal heen. Maar als ik dan hoor wat er allemaal gebeurt... En sinds groes, hoe lang is dat al, dat u en uw vriendinnen niet meer uitgaan? De laatste drie jaar. Want het is niet van het laatste jaar, het is de laatste drie jaar. Dus er even. is iets veranderd de laatste drie ja. jaar. Fatima zit ook in de bus en Fatima is redactrice van ons programma Lijn 1. Fatima, uh, jij komt uit een kleine plekje vlakbij Hilversum. Ja, ik kom uit een klein dorpje hier in om, uh, de omgeving. En Hilversum is eigenlijk voor mij altijd de tweede hm. stad geweest, centrale plek. Alles is hier, clubs, je kan lekker gaan eten, lekker uitgaan. Ja. Maar sinds anderhalf jaar merk ik wel dat de sfeer echt veel grimmiger is geworden. Ik ben een keer bedreigd. Ik had een keer ruzie met twee jongens die tegen mijn auto uh, stonden te plassen. En voor mij, ja, ik heb eigenlijk geen meer om heel uit te Maar dat kan gaan. toch overal gebeuren? De dat jongens kan die tegen al gebeuren plassen, uh, Jongens die vervelend tegen je doen. Je bent een mooie jonge vrouw. Ik kan me wel voorstellen als ze hebben ingedronken dat ze vervelend tegen je doen. Dat kan overal gebeuren. Maar Hilversum is echt de enige plek waar ik ooit in mijn leven ben bedreigd of aangevallen. En ja, het kan overal gebeuren. En waarom gebeuren, is het en... grimmiger? Heb je, heb je enige verklaring? Ik hangt hier van? gewoon een heel raar sfeer. En dat is echt sinds anderhalf jaar, twee jaar. Nou, Burgemeester Pietzenbroertjes. Ja, dat klopt wel, maar we hebben het dan vooral over de nachthoreca. Dus ja. tot 12 uur, 1 uur is de sfeer eigenlijk nog heel goed. Dan gaan de meeste mensen naar huis. Dan blijven er een, paar, een aantal mensen over. En dan wordt die sfeer grimmiger. Dat constateren wij ook. Ja. Vandaar dat we hebben gezegd camera's. Zodat we kunnen zien wat er gebeurt. Ze accurater kunnen optreden. Ja. Meer politie, meer blauw op straat. Meer beveiligers. En, dat moet, en de horeca is aangesloten. De portiers zijn aangesloten. En dan moeten we op, op een gegeven moment moeten we weer een kanteling krijgen in, in, in die sfeer. Want dat is ook iets wat wij ervaren... En uh, kortom, uh, we nemen het heel serieus. We vinden die incidenten verschrikkelijk. Ja. Die kan je niet voorkomen, want je kan niet overal erbij zijn. Je kan niet. Hè, wat het broertje van Sami is gebeurd, dat is natuurlijk gruwelijk. Ja. Maar dat waren, vier jongen, eerder... dat waren vier jongens uit Amsterdam. Die hadden zich ingedronken in Amsterdam. Die komen naar Hilversum. Ja. En die, die steken hier, die, die, die molesteren een jongen. Fatima, maar, dat is jouw ervaring da, da, ook. Hè? Dat, da, da, dat het gaat om de, da, jo dat de jongens die doen. de last veroorzaken, niet uit Hilversum zijn. Dat klopt. De twee jongens die ik dan had meegemaakt, die mij hadden bedaagd. Aangevallen die kwamen echt uit het zuiden van Nederland. Echt ja, ja iedereen komt hier gewoon naartoe en ben niet zozeer of het <lacht> buitenlanders <lacht> die niet uit Hilversum komen. Hotspot, hebben het uh, Ik ga even naar wat tweets. tweet Bas Altena die zegt: Er wordt gehyped. Al dus, broertjes, leuk en aardig, maar al die incidenten bij elkaar, zij je niet uit je duim, lijkt me zo, uh, burgemeester. Broertjes, u heeft in de media eerder gezegd: Dit wat nu gebeurt in Hilversum, ja, dat hoort bij een grote stad. Ja, nou, u zegt het zelf steeds ook in uw vraagstelling. Dit gebeurt toch ook in Amsterdam en ook in ja. Rotterdam en ook in... Dus alleen als u het zegt, is het geen probleem. Als ik nee. zeg, is het wel een probleem. Daarmee bagatelliseer ja, ik het niet. Maar ik hoor ook de bewoners zeggen. Er is iets veranderd in de afgelopen drie jaar. U bent, een, u bent van een dorp naar een grote stad geworden. U zit in een transformatie. Ja, ik denk dat, het, dat, dat bijvoorbeeld dat cameratoezicht. Toen ik hier een jaar geleden burgemeester werd. Toen heb ik me erover verbaasd dat het centrum van Hilsum geen cameratoezicht heeft. Daar heeft de raad nooit voor besloten. Daar heeft de vorige burgemeester nooit toe besloten. Ik heb een jaar geleden gezegd. Nou, het lijkt mij verstandig om dat soort instrumenten. Wel mee te laten doen in het, in het hele pakket van maatregelen wat we nu doen. Ja. Nou, dat, dat kan nu wel, want ik hoop dat we woensdag aanstaande in de raad kunnen besluiten dat het cameratoezicht er komt. Dan is dat er een week later. Ja. En dan denk ik, nou, dan zijn we er verdomd serieus mee bezig om die zaak. Maar natuurlijk vind ik het ook afschuwelijk dat Hilversum op deze manier ja. in het nieuws komt. Maar we, het, het, de beeld wordt nog wel eens gewekt van, nou, die burgemeester die doet er niks aan. Nee, die ja. burgemeester is met zijn mensen. Ja, want zijn dat, beeld, hartstikke, hartstikke, dat beeld hartstikke. Dat beeld over die burgemeester. Hè? Want hoe het ook zij, feit is, u als burgemeester van Hilversum ligt onder een vergrootglas. Hoe ja. gaat u zelf persoonlijk om met die druk? Nou ja, ik kom uit de wereld van de media, dus ik weet een beetje hoe het werkt. Hoe de mechanismen werken. Dus ik, ik, ik, ik, ik, ik ervaar dat natuurlijk als vervelend. Maar um, ja, ik weet hoe het werkt. Ik ken de mechanismen. Maar daarom zeg ik ook, de boel is op hol geslagen. We moeten ja. gewoon weer terug naar een normale situatie waarin we uh, aan het werk kunnen, waarin we de zaak proberen ja. te reduceren. En we hebben ook gezien dat in die keten van horeca en politie... dat we dat scherper en beter kunnen doen. Nou, dat gaan we doen. En daar ja. zijn we hartstikke druk op. Marion aan. Breugelmans die heeft een raad voor u. Die zegt, beste raad voor de burgemeester, de hou alle media weg, kijk maar naar haren. Ja. <laughs> nee, maar zo werkt het niet. We zijn zelfs de mediastad <laughs> van Nederland. Ik ben een man uit de media. Dus ik snap heel goed hoe, dat, hoe het ook werkt. Maar ja. ik, ik vind wel dat we, ons, dat we enigszins uh, ja, met, met rust en, en, ja. en, en overtuiging moeten werken aan onze, nu aan onze oplossingen. Nu heeft u het eerder gezegd, en nou, ook vandaag weer bij ons hier. U heeft gezegd, uh, het wordt gehyped. Nou, anderen zijn het met u eens. Toch vraag ik me af, waarom wordt er gehypt? Is dat omdat u ook oud-hoofdredacteur van de Volkskrant bent? Want als je kijkt naar de hype, ja. zijn er toch vooral de Telegraaf, geen stel? Ja. Is het een aanval op uw persoon? Nou, daar ga ik niet van uit, maar ik vind wel dat het heel persoonlijk wordt gemaakt. Ja, Telegraaf die negen keer daarover schrijft, terwijl, nou ja, nogmaals, loopt door Nederland. Maar dat is geen excuus, maar het is alleen dat ik zeg, jongens, daardoor wordt het... U kunt wordt... zich nu geen fouten veroorloven. Nou, dat, dat moet best ik, een zware druk zijn. Dat zijn ook niet van plan eigenlijk om fouten te maken. We zijn volgens mij goed bezig. We, zijn, we hebben iedereen op scherp nu. En uh, we krijgen die zaken onder controle. Ik weet het zeker. Maar uh, incidenten kunnen we niet voorkomen. Maar we kunnen wel proberen om te zorgen dat, dat het gevoel van veiligheid, waar u het ook even heeft, dat dat weer toeneemt. Ja. En die groest is tot 12 uur s'avonds een heel prettig gebied om uit te gaan. Maar daarna uh, gebeurt er? Dan gaan, er, gaan er dingen mis. En da daar moeten we ja, tegen Maar iedereen gaat niet om 12 uur naar huis. Nee, dat is ook zo. Ja, nee. niet alleen het gevoel, hè? want als u zegt gevoel van veiligheid. maar er zijn gewoon mensen in elkaar geslagen. Ja, dus het, de veiligheid moet terug. Ja, zeker. Dus zeker. u zegt steeds nou ja, het gevoel van veiligheid. Nou ja, het is een heel subjectief iets ook, hè? want u durft niet meer over de goest. terwijl ja. u uh, zelf nog niks is overkomen. Nee. Uh, maar nou, dan ja, zei dat ook. Even uw microfoon, oh, sorry. Oh, sorry. Christine, wat <coughs> ik is er overkomen? Voor een half jaar terug Ach. ben ik s'avonds teruggekomen uit de kerkenlanden, bij, ook bij kennissen. En ik rij op een uh, snorfiets en uh, ineens staat er een, uh, een auto voor me op de groes, dus dat verwacht je al helemaal niet. Nee. En ik zeg, joh, ik zeg, jij zit aan de verkeerde kant. Nou, zit, jij zit aan de verkeerde kant en je zoekt het maar uit. Nou, ik heb me een scheldkanonade over meegekregen, ik zal het, zal het niet herhalen wat de <laughs> jongelui zeiden. En toen heb ik eieren voor mijn geld gekozen. Ik heb mijn brommetje omgedraaid. Heel ik verstandig. ben teruggereden. Ja. Ja. ja, heel verstandig. Maar ik bedoel, je zoekt het niet op. Ja. Dat nou is ja. erg bedreigend als dat je overkomt. Ja. ja. Je schrijft het nou op. Ja, ik heb dat het over moment. gevoel. Omdat. Als u hier een politieman bij zou hebben gevraagd... dan zou het ja. u verteld hebben, als u dat gevraagd had... van hoe zien die cijfers er nou uit? Hij He, heeft het laatst ook voor de raad, de politiecommissaris ja. voor de raad gesteld. Die cijfers, die, da die dalen. Ik kan er ook niks aan doen, maar dat zijn de statistieken. Maar daar heb ik het liever niet over. Dus ik heb het liever over nou ja, de beleving ja. van mensen. Van dat het onveilig die cijfers zijn een ingewikkeld gevoel. Want uh, Rine onze redacteur, en Fatima die zijn gisteren de hele dag bezig geweest met die cijfers. En dat blijft een subjectief iets. Want ja, ja. iedere gemeente heeft een eigen manier om die cijfers bij te ja. houden. Sommige gemeentes hebben speciale acties tegen van alles en nog wat. Ja. Maar even iets anders, los van de cijfers. David Stelma, die vraagt het volgende. Die zegt, indrinken is een structureel probleem. Ja. Meneer Broertjes, is daar vanuit de gemeente überhaupt iets aan te doen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want daar maak ik me ook steeds meer zorgen over. Als je ook kijkt wat er in Haren is gebeurd. Uh, ook die jongens waar Sami zijn broer slachtoffer van is geworden. Die waren ook dronken. Ik bedoel, dat indrinken, dat, is een dat alcohol is een gruwelijk probleem. Dat ja. weten we ook. En dat, hè, onder de 16 jaar mag er niet geschonken worden. Nou, dat, ge dat, dat, dat moeten we ook met wortel en tak uitroeien. Dus dat is... Maar hoe gaat u dat doen, dat ja, uitroeien? Joh, dat gebeurt thuis, bij mensen. Ik kan toch niet achter de voordeur zeggen... hier ben ik de burgemeester, wilt u dat indrinken verbieden? Dat moeten ouders doen. Dat kan ik niet doen. Dat moeten de ouders ja, maar moeten maar hun ja. kinderen uh, erop wijzen dat dat, dat, dat dat heel schadelijk is. Sami? Ja, maar laten we eerlijk zijn. Uh, uh, indrinken is uh, niet iets van de laatste tijd. Dat nee. is al uh, sinds uh, de jaren tachtig uh, volgens mij bezig. Ik bedoel, uh, jullie zullen ongetwijfeld als jullie jong... Uh, toen Jong waren ook behoorlijk hebben ingedronken, en uh, daarna de stad. Dat vraag je gaan. aan de burgemeester? Nee nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar ik heb het gewoon, heb het gewoon over, over de mensen die hier in deze bus zitten. Hey, nee, euh, ik ben zitten. nog hartstikke ja. Ja, ja, ik, ik ook. Nou, wel, ja. Ik dronk ja. u wel eens dus. eerst. Dat dat nee, dat ik mocht toch niet van mijn ouders. U mocht het niet ik ook niet hoor. Maar goed, ja, kijk, we laten wel. was een hele andere cultuur in onze jeugd. Wij hadden dus niks te vertellen in die tijd. En drank kwam sowieso niet op tafel voor de jeugd. Ik, ik, ik denk dat in de jaren 70 en 80 het behoorlijk wilde... Maar goed, laten we teruggaan naar de jaren ja, nu. Er is, is laten, iets veranderd precies, hier. Precies, we... Indrinken wel of niet het probleem? Van nou, het ja, Indrinken is zeker een probleem, maar de vraag is of je het kan uitroeien. Uh, ik ben eigenlijk van mening dat dat uh, uh, niet het geval is. Want als mensen dronken willen worden, dan worden ze dronken. Ja. En inderdaad, zoals de burgemeester net heeft aangegeven... je kunt moeilijk achter de huisdeur of aankloppen ja. aan de deur... en zeggen dat je niet mag drinken. Aan de telefoon hangt iemand uit de horeca hier in Hilversum. Herman, dank wel voor het wachten. Zeg het maar. Goeiedag, ja. Ik, uh, ik denk dat het probleem eigenlijk zit in het deurbeleid. Uh, het, het begint met, uh, met jongeren die, uh, die van buiten de stad komen. Uh, die gaan heel Hilversum toe. Die willen lekker een avondje stappen. En op een gegeven moment om 12 uur uh, gaan alle tenten dicht. Dan heb je eigenlijk maar één of twee tenten die een beetje populair zijn onder jongeren. En uh, ja. daar is een heel streng deurbeleid. Vervolgens uh, wordt er uh, gekeken naar, uh, heb je een opgeschoren kopje en dure schoenen, dan kom je er niet in. Want dat willen ze niet. Ja. En die jongeren die, uh, die, die gaan dan dwalen, die dwalen dan okay. rond in het centrum. Dus dat de deurbeleid dan... moet minder streng? Nee, nee, nee alsjeblieft Nee, de, de, de, de, de, de deuren moeten nee. langer open blijven. Dan hangen langer... de mensen lekker binnen, lekker gezellig. Ja. En dan is het uh, ook, ook makkelijker op te lossen. Nou, in heel veel we Laten even de burgemeester de antwoord geven, nou, Herman. Dankjewel. Je kan in heel soms tot drie uur, tot vier ja, uur kan je, kan je hier binnen. Nee, we hebben juist met de Horeca afgesproken dat het deurbeleid strenger moet zijn. Dat mensen onder de 16 niet naar binnen mogen. Dat er geen drank mag worden geschonken. Dat staat ook in de wet. Maar daar houdt niet iedereen zich aan. En dat moet nu wel. Dat dwingen we nu ook af door scherper daarop te controleren. Door vergunningenbeleid daarin te zetten. Nee, alsjeblieft niet. Maar hij heeft, deze man heeft wel gelijk, Herman. Herman dat ja. mensen die dus niet binnenkomen omdat ze te jong zijn, die gaan hangen. Die gaan hangen. Nou ja, en daar moet de politie dus een oplossing voor zich, Maar je moet de politiechef hier maar eens bijvragen. Als je, die heeft laatst ook eens een nacht meegelopen. Als je weet wat je allemaal te verwerken krijgt als politieagent... dat is niet mis, hoor. En dat zijn mensen van 14, 15, 16 van keurige ouders... Ja. die hier in Hilsum wonen. En daar moeten we ook aan gaan werken. Dus ik moet ook met die ouders gaan praten. Dat is een taak die ik als burgemeester zie. Herman? Ja, ja nee. ik, uh, ik, ik, blijf, ik blijf erbij. Kijk, het, het is eigenlijk een hele simpele opzomming. Uh, men komt gewoon naar de stad. Heel leuk gaan, uh, gaan, gaan stappen. Uh, dat lukt tot een bepaalde tijd en daarna uh, is er gewoon niet meer genoeg voor de jongeren ja. om ons ja. te entertainen. En okay. Dan worden ze inderdaad Dus ik blijf ja, erbij goed. dat als er meer gelegenheid is, dat ze langer kunnen uitgaan, okay. dat het allemaal veel rustiger wordt. Dankjewel, Herman. Ik lees nog even wat tweets voor. Niels zegt: meer blauw op straat helpt alleen voor het gevoel van veiligheid. De daadwerkelijke veiligheid verbeter je er niet mee. Dan moet je meer rechercheurs en opsporingsbeamten uh, inhuren. Dus wat wil de burgemeester nu precies? Nou, meer politie, meer camera's, dat wilt u wel. Nou heeft ja, u en opsporing is even een goed punt. Uh, want die opsporing, dat gaat dus goed, ja. hè? En al die, al die incidenten. ...met al die daders, die zitten allemaal vast. Alleen nog de mensen die de broer van Sami in elkaar geslagen hebben... ...daar moeten we er nog twee of drie van pakken. Ja. Maar de rest zit allemaal vast. Dus wat opsporing betreft is er niks eigenlijk mis mee. Dat zo moet het ook gebeuren. Ja. Maar, maar uh, ja, het is een ingewikkeld probleem. Dat, dat is duidelijk dat de mensen dat in de, de, ja. de luisteraars ook zien. Even terug naar, naar u zelf als persoon. Uh, de PVV zegt burgemeesterbroertjes moet weg. Ja, prima. mogen ze vinden. Gaat hij weg? Nee, natuurlijk niet. Maar als je kijkt, hè, we hebben dat gezien met. Ik zit daar net. We, precies. En ik vind het hartstikke interessant om dit probleem uh, aan de orde te uh, Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook mijn taak. En dat, dat is ook mijn oor veiligheid, dat is mijn eerste verantwoordelijkheid. Ja. En dat gaat ook lukken. Maar geef me even de tijd. En ik zit hier net, dus ik vind het prima. Dat zij, maar zij ja. moeten ook uh, campagne voeren. En de, voordat en... u hier kwam als burgemeester, heeft u nog even stage gelopen bij Aleid Wolfse? Nou, maar ook bij uh, Ebert van der Laan. Dus, uh, Wat zomaar. heeft u geleerd van Aleid Wolfse? Nou, dat, ja, dat vraag je met een. Dat is een leading question, dus daar geef ik geen antwoord op. Nee, kijk, als, u Vrij, kijkt, vraag als je. Kijken, wil, vraag dan wat je wil zeggen. Dat doe ik ook. Helemaal de, goed. Niet zo'n zo vra open vraag waar je denkt van. Nee, ja, u heeft ik misschien wel, heb de, van Laan Die heeft het Tom, moeilijk, goed, moeilijk genoeg gehad. Dus steeds, je zult veel van hem geleerd hebben. Zeker, toch? Tom de Graaf, uh, Ebert van der Laan, uh, Joris. Maar ik heb met allerlei burgemeesters heb contact gehad. Maar, goed. maar even terug naar Aleid Wolfs. Als we kijken. U, het lijkt erop, als we van afstand naar kijken, geen stijl, de Telegraaf. Zij lijken nu uw vijanden. En dat zijn dezelfde clubs die de vijanden waren van Aleid Wolfsen. Voelt ja. dat zo? Nee, dat voelt niet zo. Nee. Nee. Uh, Baalt u ik... er niet verschrikkelijk van? Nee, want ik heb alleen maar uh, gezegd dat uh, de, de media op hol geslagen zijn. En daar is, dat vind ik de telegraaf ook. Maar ja, het is hun verantwoordelijkheid. Zij moeten doen wat ze, wat ze niet laten kunnen. Ja. En wij moeten doen dat we dat probleem oplossen. Nou, daar zijn we ook hartstikke hard mee bezig. Met ja. de raad, met de ambtenaren, met de politie. Dus het gaat niet om de persoonbroertjes? Nee, helemaal niet. Nee, Ik heb een beetje nagevraagd, want we gaan dan zelf ook denken van, goh, wat is dat nou, die hype in de Telegraaf en geen stijl. Ze dus werd ook wel geroepen, nou ja, misschien is het gewoon een openlijke aanval op de Partij van de Arbeid. En u ja, bent wel is, burgemeester, dat, maar dat is ook uw partij. Dat zou kunnen, ja, maar ik voel me helemaal geen uh, uh, verbond. Ik voel me een burgemeester van alle Hilversummers. En dat is ook mijn taak, dus dat, uh, dat straal ik ook uit. Ja, wij op, hebben nog de ja, dat mag zo. Wij hebben nog de Telegraaf gebeld om ze uit te nodigen hier in de bus. Om hierop te reageren, maar ze, ze zijn niet gekomen. Jammer. Nou, wij als Hilversum ervaren u als heel prettig. U bent heel betrokken en dat vinden wij wel heel fijn. Nou, en dat wel. vind ik dat dat wel gezegd mag worden. Ja. Want u zit hier nog maar een jaar en ja. als je kijkt waar u allemaal komt en wat u allemaal doet voor ons. Dat mag gewaardeerd worden, vind ik. Heeft u er vertrouwen in, Christine? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik, uh, kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke kwestie en dat snap ik ook. Ja. Het is voor ons in de buurt ook een hele moeilijke kwestie geweest. En ik denk dat het gewoon verschoven is naar het centrum. En dat het gewoon daar meer geëscaleerd is als nog bij ons in de buurten. Ja. Maar ik heb er wel vertrouwen in de, in de burgemeester, zogezegd. Sammy. En als we kijken naar de feiten wat de politieke partijen hier in Hilversum doen... dan kunnen we met stip zeggen dat de VVD en de Partij van de Arbeid hier het meeste uh, doen op het gebied van veiligheid. Althans het op de agenda zetten en er iets proberen aan te veranderen. Uh, je hoeft alleen maar te kijken naar het aantal uh, uh, artikelen wat wij op de uh, website hebben geschreven, of het aantal moties wat we hebben ingediend, of voorstellen, cameravoorstel. Het ja. is bijvoorbeeld een initiatief geweest ja. van de Partij van de Arbeid Goed. en, Hilfs, of, uh, Kijk, en de VVD. Kijk, papier waar... is geduldig. Hè? Laten we hopen dat jullie vooral ook dingen uitvoeren. Ja, maar die, toch? Ja, maar... Ja, maar... Ho, ho. die camera's die hangen er per 1 oktober. Precies, hè? precies. Vraag dat maar eens naar in het land, hoe snel camera's kunnen hangen. Nou, die mensen die daar nu bij betrokken zijn, die zeggen het is een record. En er Ik ben er verder op... niet trots op, maar het gebeurt dus wel. Hè? En... Ja. We zijn bezig met die camera's, die hangen er 1 oktober, en dan hebben we dus nog weer een instrument ingebracht... om die veiligheid te vergroten. En op het stations, in het stationsgebied hangen ze er bijvoorbeeld al... naar aanleiding van incidenten die daar plaats, uh, Kijk, Ik heb wel eens gezegd dat Hilversum is wat laat daarmee. En dat vind ik echt. Dat had ook vijf jaar of tien jaar geleden gekund. Hè. Almere hangt vol met camera's. Al de, plaats, de grote plaatsen hangen vol met camera's. Wij vonden dat niet nodig om goede redenen, vanwege ja. privacy en zo. Nou ja, dat is nu aan het verschuiven. Dus ik ben blij dat we deze hobbel straks uh, woensdagavond kunnen nemen... als de raad dit beleid steunt. En dan kunnen we verder. Dus afwachten tot morgen. En we, gaat, we krijgen het goed. Ik ben ervan overtuigd dat we het goed krijgen. Heel erg bedankt. Ik wens u heel veel succes. Ik hoop dat morgen de raad inderdaad besluit dat die kamers te komen. En wij, wij van lijn 1 zijn ontzettend blij dat u een openheid... Uh bij ons bent komen praten. Okay, Dank je wel. Dan. Dank je wel ook, Sami. Heel veel sterkte met je broer. Ik, broertje, ik hoop dat hij snel weer erbovenop is... en uh, veilig weer durft uit te gaan. En dat ook kan. Dank je wel. Dankjewel ook. Christine, moet je straks weer terug naar het buurthuis om koffie te schenken? Ja, ja, ja. Heel goed. <laughs> Luisteraars, dank voor al uw mails, tweets en voor het bellen. Morgen zijn we weer om half elf. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rien Aerts, Fatima Badja, Mario van Zuilen... die nog een beetje ziek is, beterschap lievert en onze stagiair Bas Gringhuis. Eind en de belastingbetaler. Heel goed. Vooral de belastingbetaler. Prem, de belastingbetaler. De belastingbetaler, ja. de belastingbetaler van Prem. En eindredactie Barbara van der Klissen, logistiek en techniek, Marien Albersboer. En we zouden nergens zijn zonder Momo en Hans. Tot morgen. 7 uur. Did he miss me, Emily? Carice van Houten zingt. Ik denk dat je gaat. Luister naar kunststof. Donderdag van 7 tot 8. You better tell me now to stop. Carice van Houten. You? Radio 1. We have to talk. Het nieuws van alle kanten. Oké, okay, fine.